Freddy van met het NOS-journaal. President Poroshenko van Oekraïne heeft vandaag besloten dat Russische mannen tussen de 16 en 60 jaar niet meer welkom zijn in zijn land. Hij is bang dat Russische militairen incognito naar zijn land komen en daar legertjes vormen en onrust stoken. Rusland heeft inmiddels 24 gevangen genomen Oekraïnse zeelui overgeplaatst naar Moskou, melden Russische media. De Oekraïners werden zondag gevangen genomen, de Russen enterden hun drie schepen en namen die in beslag. Het gebeurde in de zee van Azov, vlakbij het ingelijfde schiereiland De Krim. Een betoging van demonstranten in gele hesjes in het centrum van Brussel is uit de hand gelopen. Het verkeer liep vast en demonstranten bekogelden de politie met stenen, vuurwerk en verkeersborden. Zeker twee politiebusjes werden in brand gestoken door de demonstranten. De politie zette een waterkanon in en traangas om de actievoerders uit elkaar te drijven. En zeker zestig van hen werden opgepakt. Drie gemeenten in Noord-Holland raden inwoners aan om in groepjes hard te lopen en liever niet alleen. Dat is na een reeks incidenten met hardlopers. Verschillende dagen deze maand werden twee hardlopende vrouwen in verschillende plaatsen in de regio aangereden. En begin deze week werd een hardloopster in Egmond aan de hoef aangereden en in haar borst gestoken. Twee grote ongelukken op de A58 hebben ertoe geleid... dat de snelweg in Noord-Brabant in beide richtingen dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluiting richting Eindhoven... nog zeker een half uur duurt. En richting Tilburg kan het tot middernacht gaan duren. Er is een enorme ravage ontstaan. Verkeer vanuit beide richtingen wordt aangeraden... om via Den Bosch te rijden over de A65 en de A2. Of omgekeerd. Het weer. In het zuiden kan nog een bui vallen. Verder is het droog. Vannacht minimaal rond 6 graden.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 you're yeah.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 van de herfst. Thanks.